Ik ben Superman, maar dan in mijn gedachten. Mijn moeder roept naar boven, laat het eten niet wachten. Ik ben Superman, ik heb magische krachten. Ik spoot niet met de kinderen die me altijd uitlachten. In mijn fantasie heb ik honderden vrienden. Superman die wint, maar ik blijf maar verliezen Het leven is te veel zwem, zonder bandjes in het diepe Verdrink ik zonder vleugels die me wel laten vliegen Want ik vlieg, vlieg, vlieg door de lucht Ik lach naar de zon, maar de hemel is er Als water uit de wolken val ik terug naar de grond Verloren in de tijd die Laat maar de zon, maar de hemel is er. Als water uit de wolken vaal ik terug naar de front Verloren in de tijd die nimmer terugkomt Hoor ik nooit ergens bij er werd geen lichtje aan, liever had ik niet bestaan Nare woorden in mijn hoofd, huilen wil niet te verdoven. Lang geleden dat ik lachte enkel vrienden in gedachten Maar ik vlieg, vlieg, vlieg door de lucht Ik lag naar de zon, maar de hemel is er Als water uit de wolken vaal ik terug naar de Vlieg, vlieg, vlieg door de lucht Ik laag naar de zon, maar de hemel die zeugt. Als water uit de wolken vaal ik terug naar de grond Verloren in de tijd die niet meer terugkomt Ik ben Superman, maar dan in mijn gedachten Mijn moeder roept naar boven, laat het eten niet wachten ik ben Superman, ik heb magische krachten Ik sport niet met de kinderen die me altijd uitlachten